10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander die sinds het tsunami in het noordoosten van Japan werd vermist, is terecht. In een e-mail aan de Nederlandse ambassade in Tokio schrijft hij dat hij ongedeerd is. Hij zegt dat er direct na de ramp geen mogelijkheid was om contact te zoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nu nog wordt gezocht naar een Nederlandse vrouw. Zij woont in het gebied dat vrijdag werd getroffen door de tsunami. In het noordoosten van Japan hebben hulpverleners tot nu toe 15.000 mensen gered.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 Het beloningsbeleid voor de ziekenhuizen krijgt een andere opzet. Op 1 januari wordt het systeem van vaste prijzen losgelaten. Ziekenhuizen moeten gaan concurreren op prijs en prestatie. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten samen onderhandelen over de prijs van een behandeling. Voor zeldzame en ingewikkelde ingrepen blijft een vaste prijs gelden. Als een behandeling te duur uitvalt, krijgt een ziekenhuis de extra kosten niet meer vergoed... Minister Schippers verwacht dat door de maatregelen de kwaliteit toeneemt... de bureaucratie vermindert en de zorg betaalbaar blijft. De Nationale Recherche heeft in een huis in Amsterdam... 1,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Bij de actie hebben de rechercheurs drie Colombianen opgepakt. Zij zouden het geld, vermoedelijk verdiend in de georganiseerde misdaad... hebben willen witwassen. De recherche vond bij huiszoekingen op drie adressen in Amsterdam... verder twee pistolen met munitie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 Met Geo Lippens. Goedenavond, dit is aflevering 6540 van Langs de Lijn. We waren vandaag bij een bijzondere bijeenkomst... want de KNVB nodigde zijn grootste kritiekasters uit in Zeist. En ook Gert-Jan Verbeek was erbij. De trainer van AZ had de laatste tijd veel kritiek op de arbitrage. Volgens Verbeek is het niet meer uit te leggen... dat de ene voetballer wel en de andere niet wordt gestraft. Beelden leggen het scherm vast. Ja, en als je dan de ene keer wel schorst op basis van beelden... en de andere keer niet doet... Ja, dan begrijpen mensen dat niet meer. Een van de mensen die het allemaal wel begrijpt is Theo Hofstee. Hij beslist als aanklager betaald voetbal... welke overtredingen bestraft moeten worden met een schorsing. Hofstee heeft geen moeite met de kritiek die vaak loskomt. Nee, ik vind het alleen maar leuk. Iedereen spreekt me juist aan. Zeker mensen die weten wat ik doe. Dus ik kom in allerlei discussies terecht met iedereen over voetbal... en dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dat is niet erg dat er gediscussieerd wordt? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Nee. Hoort erbij? Hoort erbij. Het is bijzonder dat een aanklager betaald voetbal zo vertelt over zijn werk. Later een uitgebreid interview met Theo Hofstee. En in München bereidt Louis van Gaal zich voor op de wedstrijd van de waarheid. Om nog kans te maken op een hoofdprijs met Bayern... moet hij morgen in Champions League internationale uit Milaan uitschakelen. En als dat lukt... Dan is het feest. Dan is het voor mij, maar ook voor mijn speler, maar ook voor mijn verein, en ook voor mijn het zijn feiertag. Verder bellen we in deze uitzending met de revelatie van het Nederlandse wielrennen, Wout Pols. En horen we waarom de beste shorttrekker van ons land twijfelt over zijn sportieve toekomst. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur en langs de lijn. De eredivisietrainers en de scheidsrechters die stonden de afgelopen tijd regelmatig recht tegenover elkaar. En soms gingen er hard aan toe. Tijd om de vredespijp te roken, vond de KNVB. Het orakel Johan Kruijf was het daarmee eens. Ja, natuurlijk is het ook nodig als je die toet ooit gezegd. Met je vrienden hoef je geen vrede te sluiten. Dus als er dus verschillen van mening is, is het goed naar elkaar luisteren en dan van elkaar leren. Het was alsof ze Kruif in zijst gehoord hadden. Na de bijeenkomst kwamen de coaches en de leiding van de KNVB eensgezind naar buiten. Zo ook voormalig criticaster Gert-Jan van Beek. Al blijft er volgens hem genoeg ruimte over voor discussie. Ja, maar dat zal er altijd blijven. De discussie zal er ook altijd zijn. Het voetbal is ook een motie, dan moet ik zo blijven. Want daardoor worden al die programma's goed bekeken. En dat is ook core business. En dat is, dat is voor ons allemaal belangrijk. Alleen, het gaat wel om de muur op. En de ene keer heb ik in mijn bewoordingen ben ik wat, wat, wat duidelijker geweest. En de andere keer misschien wat, wat meer ongepast. Door dingen te vergelijken met Libië en Gaddafi. Maar dat ging om de hele strenging van het verhaal. Nou, en als het op platte papier staat, lijkt het altijd anders. Wat ik heb gezegd, wat ik heb gezegd. En de strenging van het verhaal, daar, daar blijf ik achter staan. He, maar het is, het is wel de wijze. Zal he. het ook hier veel muziek, zeggen ze. Wat heeft dit overleg opgeleverd? Nou, ik, De wijze waarop te gaan is, moet ik eerlijk zeggen, dat, uh, dat bij 100% is meegevallen. Uh, er was veel openheid. Je kon alles zeggen. En, uh, en er zijn een aantal punten uh, opgepakt door Bert van Oostveen... die, die hij uh, straks in de praktijk zal, uh, zal brengen. En daar kan denk ik denk Bert wat meer over, uh, over uitweiden, want die hebben we samen van hem gemaakt. En, maar ik ben dat wat ik graag kwijt wou, dat, uh, dat heb ik kwijtgekund. En uh, er is geluisterd. En ik heb ook kunnen luisteren naar uh, de bewegingen en uh, de dingen die voorvallen. Uh, dus ik vond het een, uh, een vruchtbaar gesprek, zoals ze dat zeggen. Is er ook meer wederzijds begrip gekomen... Nou, de, met name de rol van de vierde official uh, was toch bij ons uh, vrij veel onwetendheid. Wat nou die functie was? Nou, die heeft ik van Heerbond uitgelegd. Dus de scheidsrechtersbaas? Dat is de scheidsrechterbaas. ja. En, die, uh, en dat bleek wel dat de meeste trends daarvan niet op de hoogte waren. En uh, nou ja, dan hebben we ook gezegd, uh, als die rol dusdanig is zoals jij hem daarvoor legt... dan, uh, dan moet ze er ook consequenten zijn. En niet de ene keer wel en de andere keer niet. En, uh, en, en in die zin was er vrij veel openheid en, en, en, en bracht dat bracht ook duidelijkheid. Weet je nou precies wat de rol van die vierde man is, buiten de, de wisselborden op, uh, ophouden? Ja, ja, die is gewoon een ondersteuning en mag zich gewoon bemoeien met het spel. Dat wat hij ziet moet hij doorgeven aan, aan de scheidsrechter En dat zijn ook aangegeven dat ze dat het liefst hebben. Nou, dat gebeurt niet altijd, hè? Nou, dat, dat, is, dat, dat is dus de, de inconsequentheid, hè. Dat de ene het wel doet en de andere het niet doet. Ja? Maar aan de andere kant zeggen zij ook van... ja, maar als iemand het, het niet gezien heeft, dan heeft hij het niet gezien. Nou ja, dat blijft altijd een discussiepunt dan, hè? Nou, hebben we hebben jullie een bijeenkomst gehad. Komt er nou een vervolg? Of blijft het hierbij? Dus zoek het maar uit. Nee, er komt structureel overleg. Dus dit soort sessies worden vaker gedaan. We hadden al voor het seizoen altijd een bijeenkomst waar ook de spelers werden gekend. Van de nieuwe maatregelen of daar waar ze accenten gingen leggen. We worden nu wat structureeler met een aantal trainers in een vast overleg een keer of vier per jaar. Wie zit er daarin? Is dat al bekend? Vertegenwoordigers van, van, van de trainers en, uh, en Bert van Hoosveen en uh, afvaardiging van de scheidsrechters. Dan zit jij er dus niet bij, want je bent officieel geen lid, hè? want de coach is betaald voetbal of ben je vanavond weer lid geworden? Nee, nee, nee, nee, nee, dat klopt. Nou ja, misschien krijg ik uh, uh, zo incidenteel al een persoonlijke uitnodiging. Je bent dus geen lid geworden? Nee, ik, ben, ja, ik was geen lid en ik ben vanavond ook geen lid geworden. Nee. Dat zei Gert-Jan Verbeek. De naam Bert van Oostveen viel al een paar keer. Hij is directeur betaald voetbal van de KNVB. Van Oostveen is blij dat er wederzijds begrip is ontstaan. Dat was duidelijk behoefte aan. Ik denk dat de signalen afgelopen weken in de media duidelijk waren. Uh, niet altijd even genuanceerd, ook niet altijd even terecht. Maar feit is wel dat als je met elkaar in overleg gaat, dat dat leidt tot in ieder geval meer begrip. En we hebben ook een aantal concrete afspraken gemaakt. Dus, uh, in en die zin. Nou, we hebben in ieder geval met elkaar afgesproken dat we de klankbordgroep arbitrage, die er al een, uh, een tijd geleden was, nieuw leven in gaan blazen. Daar zullen we ook trainers veel actiever bij betrekken. Die kunnen er ook een zegje in doen. We zullen daarnaast de instructies die de scheidsrechters krijgen ook veel eerder en helder richting de, uh, de clubs uh, communiceren, ook richting de trainers. En last but not least willen we ook de trainers en dat het collectief van trainers één tot twee keer per jaar uitnodigen om ook daar in ieder geval te vragen, en niet iedereen is lid van het CBV, om het ook daar te vragen voor de aspecten die hier spelen. Nou, over en weer. En last but not least, als laatste punt, is dat we de rol van de field official wat duidelijker moeten maken. Daar is niet iedereen uh, even, nou, Het is niet voor iedereen even duidelijk wat hij moet, uh, wat hij moet doen, uh, maar hij is natuurlijk primair als ondersteuner van de scheidsrechter, is hij aangesteld en dat moet duidelijker worden. Waarom was dat zo onduidelijk? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we daarin ook kritisch naar onszelf moeten kijken. Wellicht hebben wij het niet goed uitgelegd. Ja, dat, dat kan. Tegelijkertijd denk ik ook dat je, dat je met elkaar wat eerder de dialoog had kunnen starten. Dat wat, kwam nu wat geforceerd tot stand. Nou, laat dat dan les zijn naar de toekomst toe. Dat je met partijen eerder om de tafel moet gaan zitten. En dat, die afspraken hebben we nu ook gemaakt. En? Is er nou, gaat iedereen nou tevreden naar huis of zijn er nog altijd grote bedenkingen? Nou ja goed, dat zul je, dat zul je een andere moeten, uh, moeten vragen. Uh, ik heb in de rondvraag heel nadrukkelijk gevraagd heeft iedereen datgene kunnen zeggen wat hij heeft willen zeggen? En daar heeft iedereen ja op gezegd en dat was ook mijn insteek. Ik bedoel, het was een open bijeenkomst en uh, ja, er zijn ook harde woorden gevallen over en weer. En dat... kan, men, kan men daar uh, beide partijen mee omgaan? Of blijft er iets van, laat ik maar zeggen, rancune hangen? Nee, ik vond dat er vrij volwassen uh, gediscussieerd werd. Dus uh, er zijn kritische noten onze kant opgekomen. Omgekeerd zijn er ook van onze kant kritische, kritische noten richting de trainers gegaan. Uh, maar we hebben ook de scheidsrechters in dat, op dat punt niet gespaard. Uh, er worden ook foute beslissingen genomen, moet je je ogen niet voor sluiten? Uh, maar er worden ook heel veel goede dingen gedaan. Verwacht je zondag of komend weekend? Iedereen zich keurig gedraagt. Rob, ik loop al zo lang mee dat ik daar op geen uitspraken meer over doe. Maar ik heb wel gevraagd om wederzijds waardering en respect. En als we daarmee beginnen, nou, dan komt het in het weekend ook wel goed. En dat zei Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. De bijdrage was van Rob Vleur. Katie Tunstall met een onvervalste mondharp in het begin. Het nummer heette Hold On. Een speler maakt een overtreding en de scheidsrechter heeft het niet gezien. Dat gebeurt vaak in de eredivisie. Zoals met de elleboogstoot van Ola Toivonen, de PSV'er, in een wedstrijd tegen Ajax. Dit is echt een forse tik met de rechter elleboog van Ola Toivonen op het gezicht van Jan Vertongen. Uh, ik heb de beelden net teruggezien en uh, ja, dan zie je dus een duidelijk elleboogstoot. En... Uh...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 Scheidsrechter Erik Bramar had de elleboog dus niet gezien. Toch werd Toyvonen gestraft en dat heeft hij te danken aan de aanklagers betaald voetbal van de KNVB. Zij bepalen welke spelers wel en welke spelers niet voor de terugcommissie moeten verschijnen. Een van die aanklagers is Theo Hofste. Hij zit op zondagavond met zijn bloknoot naar Studiosport te kijken. Als ik dienst heb heb ik een bloknoot erbij. Ja, aantekeningen maken. Dan ziet u de samenvatting, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat er een overtreding niet in een samenvatting zit... Dat zou kunnen, maar er zijn mensen van de KNVB die ook meer beelden bekijken... dan alleen maar de samenvattingen die hier worden uitgezonden. En die u dan inlichten? En die mij inlichten, ja. Kijkt u alles op zondagavond? Um, ja, als ik dienst heb, kijk ik alles op zondagavond. Ja. Maar er wordt ook wel eens een beroep op u gedaan. Jan Mulder die zegt, dat vind ik rood. Dan bent u nog in uw vooronderzoek of niet zondagavond. Nee, maar kijkt u naar die opinieprogramma's? Nou, ik kijk lang niet naar alle opinieprogramma's, uh, maar ik ben ook een voetballiefhebber... dus ik kijk wel vaak. We doen dat al zo lang en we kennen een beetje de jurisprudentie van de terugcommissie dat wij ons niet laten beïnvloeden door wat Jan Mulder zegt of een ander. Wat wel van belang is om naar die programma's te kijken... om later uit te leggen wat je beslissing is. Want als mensen zeggen dit is rood en dat is niet rood, dan moet dan aan gebeuren. Dan zeggen we nog wel eens tegen de KVB: leg nou even uit waarom we hier niks mee kunnen of daar niks mee kunnen. Dat is wel van belang. Ter verduidelijking. ter verduidelijking? ja. Maar niet ter beïnvloeding? Maar niet ter beïnvloeding. Honderd Ja, 100%. Ja, maar ja, dat <laughs> ja. is toch iets. Als, als ja. er een kwartier wordt gesproken over, over een zaak... Hè, waarin iemand een stomp uitdeelt... nou laten we die, uh, u kent de zaak van bijvoorbeeld Vertongen... tegen Marcello, ja, ja. En we zitten te kijken en ik zie ook een stomp. Ja. En u doet er niks mee. Nee. En, en er wordt dan in zo'n programma ook gezegd... nou, daar moet wat aan gebeuren. Uh, ik kijk ernaar. Op zich laat ik me niet beïnvloeden. Want iedereen die uh, een andere stomp ziet geven. die zegt dat is toch eigenlijk een rode kaart. Zo'n overtreding hoort niet bij het uh, voetballen thuis. De scheidsrechter heeft het niet gezien. Uh, heeft er ook niet voor gefloten. En dan hebben wij uh, de mogelijkheid. alleen maar de mogelijkheid om er iets aan te doen. als niemand van het arbitrale kwartet het gezien heeft. En in dit geval had de grensrechter het wel gezien. En dan mogen wij niks doen als aanklager. Soms ziet u misschien ook. als u naar sport kijkt. een hele zware overtreding. En er wordt geel voor gegeven. Denkt u dan niet, oh, oh, oh, oh, jammer? Ja, dan want... denk ik wel jammer. Ja, het kan natuurlijk eh, dat de scheidsrechter een oordeel geeft van achteraf. Iedereen zegt, ja, dat had toch eigenlijk groot moeten zijn. Dan denk ik, jammer, wij kunnen niks doen. En ik denk dan meteen, nou, dat moeten we dan weer uitleggen allemaal. Althans, de KVB moet dat weer uitleggen. Want heel Nederland zegt dan weer, waarom kan daar niks aan gebeuren? Maar wij mogen niks doen als de scheidsrechter een oordeel gegeven heeft. We gaan even naar Gertjan Verbeek. Die liet onlangs weten dat Tuchtrecht, waarbij hij over ook het KNVB noemt, in één adem. Zet jaar nul. Ja, dat ziet u ook. En dan? Ja, nou, dat, dat vind ik niet zo erg. Ik snap wel dat trainers emotie, uh, emoties krijgen... als ze sommige beslissingen van de scheidsrechter zien. En als ze uh, soms zien dat sommige spelers wel gestraft worden en anderen niet. Het, het systeem is ook best ingewikkeld. Dus soms moet ook heel goed worden uitgelegd... waarom we wel iets kunnen doen of niet iets kunnen doen. Uh, en u zegt terecht, uh, het is niet van de KNVB, wij zijn onafhankelijke aanklagers en de terugtrechters zijn ook onafhankelijk, wij zijn niet afhankelijk van de KNVB trainers, boegbeelden, ja, ik zit ze niet om ze zwart te maken... maar ze zijn niet altijd even aardig tegen die scheidsretter. Zijn die te vervolgen? Zijn die uitspraken te vervolgen? Ja, die zijn te vervolgen en dan gaat het er niet om als een trainer zegt... dat hij het niet eens is met de uh, beslissing van de scheidsrechter dat de scheidsrechter dat niet goed gezien heeft. Dat moet kunnen en een beetje emotioneel moet dat ook kunnen. Maar als er opmerkingen worden gemaakt die echt de integriteit van de arbitrage... in discussie brengen, dan kunnen wij wel degelijk vervolgen... en dat doen we op basis van de gedragscode officials. Bijvoorbeeld dat er een arbiter uit, uit een bepaalde regio... En dan zal hij ook wel die club uit die regio steunen. Dat, daar heeft hij ja. het over. Dat, dat soort opmerkingen die kunnen echt niet. Want dan ga je de, de integriteit van de scheidsrechter in discrediet brengen. En daar kunnen we tegen optreden. En af en toe doen we dat ook wel. Wat ook niet kan, is als speler... of je nou een biertje te veel hebt of niet... dat heeft niks met het voetbalspel te maken. En toch heeft hij hem geschorst. Uh, Jan Vertongen. Over woorden als kakerlak. Ja. ja. Lijkt een beetje op uh, waar ik het net over had met de trainer. Als je woorden uitspreekt... Zoals kakkelak en hij had er nog wel bij gezegd. Dan zeg je ja, dat valt, valt onder dat je de belangen van het betaald voetbal, dat is een mooi, mooi algemeen artikel, dat je, dat, dat je die aan het bestrijden bent. Dat is een hele ernstige overtreding wat je, je geeft. Uh, het is een voedingsbodem voor, uh, voor enorme ellende tussen Ajax en Feyenoord supporters Maar waarom gaf u dan maar, wat was uw schikking? Drie wedstrijden maar? De schikking was twee wedstrijden en hij heeft uiteindelijk drie wedstrijden waarvan één gekregen. Dat is vrij laag voor ja. iets wat u net zegt, ja. dat dat een voedingsbodem is... voor polarisatie tussen Ajax ja. en Feyenoord. Waarom geen 10? Ja, daar heeft u gelijk in. En dat komt eigenlijk omdat uh, in onze richtlijnen gewelddadige handelingen op het veld... allemaal zwaarder worden bestraft dan, dan verbale handelingen. Maar misschien is er eens over te denken om dat te veranderen. Wat is er aan de hand de laatste weken? Is het spel aan het verruwen? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Als je, ik doe dit nou 14 jaar. En als je een beetje kijkt hoeveel rode kaarten hebben we na nou per jaar... dan is dat altijd ongeveer wel hetzelfde. Um, je hebt af en toe wel dat je in een paar weekenden... heel veel gedoe hebt over beslissingen van de scheidsrechter. Bijvoorbeeld is die strafschop terecht, was het wel of niet hens. Dus dat geeft wat extra commotie. Maar ik kan niet zeggen dat we de afgelopen jaren... in het veld meer rode kaarten hebben gezien. Toch zijn er ook mensen die zeggen, er is minder respect. Je merkt het, de irritatie neemt toe. Een wederzijds begrip is, is weg... Beaamt u dat? Ja, dat beaam ik wel. De, de, het hele gedoe eromheen, even los van de spelers. Maar hoe men uh, in de publiciteit met elkaar omgaat. en hoe snel men uh, enorm fanatiek reageert op de ander. dat is wel veel uh, ernstiger geworden dan een aantal jaren terug. Autoriteit uh, als de arbiter lijkt ook af en toe een beetje af te kalven u daarmee eens? Althans, er wordt wel makkelijk naar zo'n scheids toegegaan. Ja, ja, ik vind dat de autoriteit in het veld van de scheidsrechter uh, wel degelijk er nog is. Maar het is wel zo dat er veel meer kritiek na wedstrijden op scheidsrechters is. Dat is zo. En dat de trainers zich ook uh, wat meer misdragen af en toe richting de scheidsrechter. Het zijn uw aanbevelingen. Hoe is dat op te lossen? Nou ja, vooralsnog, ik ben maar een uh, aanklager. Nee, u uh, bent, dat moet ik even ingrijpen. Ja? U bent een aanklager, maar u bent natuurlijk ook een hoeder van het recht, hè? Ik zeg niet, we gaan het niet dramatiseren door te zeggen: U bent het geweten. Maar u bent de man die op zondagavond met die poepnoot zit. Ja, maar ik ben, ik ben, um, als aanklager ben ik gebonden aan um, wat de vergadering betaalt voetbal mij oplegt en de, het, het reglementaire kader wat ze mij geven. Het is wel zo dat er mensen zitten in een adviescommissie. Dan heb je wat makkelijker uh, een rol om wat te zeggen. En die zeggen, kijk eens even, het gaat te ver wat die trainers doen. Kunnen we niet iets aan de strafmaat gaan doen? En dat hebben we een aantal jaar geleden wel, wel gedaan. Ook daarover gesproken. Die strafmaat is af en toe omhoog. Harde straffen. Helpt dat? Nou ja, het, het, voor sommige dingen helpt het denk ik wel. Um, en, en misschien helpt het niet altijd voor de betreffende trainer of speler die iets gedaan heeft. Maar, presidentwerking? Het, maar het helpt wel voor de presidentwerking. Het is zondagavond, de televisie gaat uit. Of, of eerder al. Hoe gaat het dan? Wat doet u na een uh, Nou, Op zondagavond niet zoveel meer. Uh, want ik krijg de informatie van de KNVB eigenlijk op maandag. Maandagmorgen. Dan krijg ik uh, inzicht in de verklaringen van de spelers. Uh, de beelden heb ik zondagavond. al. Soms krijg ik nog beelden toegestuurd. Toen en dan neem ik de beelden, ja. beslissingen. Dus ik lees al die verklaringen. Dat gebeurt allemaal door mijn secretaris van de KNVB die in Zeist zit. Uh, en dan neem ik meteen de beslissingen in de vorm van een schikking. Dan bied ik allemaal schikkingen aan uh, van wedstrijden. En soms seponeer ik ook een zaak. Is het leuk? Het is ontzettend leuk werk, ja. Het, iedereen heeft een mening over voetbal. Heeft u er persoonlijk wel eens last van? Nee, ik vind het alleen maar leuk. Iedereen spreekt me juist aan. Zeker mensen die weten wat ik doe. Dus ik kom in allerlei discussies terecht met iedereen over voetbal. En dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Dat is niet erg dat er gediscussieerd wordt. Helemaal niet. Helemaal erbij. niet. Nee. Hoort erbij. Hoort erbij. En dat zei de aanklager betaald voetbal Theo Hofstee tegen Joep Schreuder. Sport kort. Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel heeft zijn contract... bij het Formule 1 team van Red Bull met twee jaar verlengd. Vettel staat nu tot eind 2014 onder contract bij het Oostenrijkse team. En de internationale schaatsunie ISU heeft een streep gehaald door de wereldkampioenschappen Kunstrijden. Het toernooi dat in Japan zou worden gehouden gaat niet door als gevolg van de aardbeving. De Nederlandse cricketers hebben ook hun vijfde wedstrijd op het WK verloren. Bangladesh behaalde in Chittagong een eenvoudige zege 166 voor 4 en 42 overs tegen 160 all-out. Sarah Burrells met King of Anything. Het was weer een heftig dagje voor de wielrenners in de Tireno Adriatico. Een selecte groep met favorieten sprinten bergop om de etappezege En die sprint werd gewonnen door de klasse Cadel Evans. Robert Geesink verloor 10 seconden op de Australiër... en staat nu vierde in het algemeen klassement. Maar beste Nederlander was opnieuw Wout Poels van Vacan Soleil... die gisteren nog op de streep werd geklopt door Philippe Gilbert. Wout Poels, goedenavond. Goedenavond. Gisteren tweede, vandaag zesde. Vind jij het gek als we jou de revelatie noemen van deze Tireno? De grote verrassing? Uh, nou, dat vind ik uh, niet zo heel vreemd. Het uh, ging gisteren echt uh, heel goed en vandaag eigenlijk ook. Weer. En uh, met mijn zesde plaats van vandaag mag ik uh, denk ik niet klagen. Nee, maar je rijdt nu al drie etappes op rij met de allerbeste mee. Uh, wat namen? Koenego, Evans, Visconti, Nibali, Geesink, noem maar op. Verbaas jou dat dan niet? Uh, nou, het verbaast me wel een beetje, maar ik wist wel, uh, ik weet natuurlijk al langer dat ik heel goed bergop kon, maar het was een beetje afwachten uh, wanneer ik de aansluiting uh, zou gaan maken. dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je dat uh, zo vroeg in het seizoen al uh, kan bewijzen. Ja, gaat het gemakkelijk om bij die mannen te blijven en zelfs mee te doen om de etappe overwinning? Of moet je af en toe harken om bij te blijven? Uh, nou, dat harken valt uh, gelukkig uh, nog wel mee hier. Of mee. Uh, gisteren uh, uh, dimmereerde ik zelf op, op de laatste klim uh, vlak voor de finish. Dus uh, ja, dat geeft een heel goed gevoel. Dan ga je natuurlijk wel, uh, wel drie keer kapot. Maar uh, ja, als je dan zo dicht uh, bij die zegen zit, dan, uh, ja, dan weet je gewoon uh, dat, uh, dat het eraan zit te komen. Heb jij gisteren na afloop het nog even moeilijk gehad? Want je werd op de streep geklopt door Gilbert. Ik kan me zo voorstellen, je hebt een moment gedacht, ik ga een etappe zegen pakken in een hele grote wedstrijd. Nou ja, ik zat inderdaad in de sprint en uh, ja, ik was gewoon echt alles aan het geven. Want ik denk, uh, ik denk, kan die uh, hier gewoon een, uh, die, die etappe winnen. En uh, ja, toen ik de streep zag, uh, ik dacht het gaat lukken, het gaat lukken. En toen net op het laatste moment zag ik uh, nog het wiel van Gilbert uh, naast me komen. Dus daar baal ik uh, natuurlijk heel erg van. Maar uh, achteraf in de bus, uh, met Michel gepraat en met de ploeg, en dan uh, krijg je er toch wel te, tevreden op terug. Maar, uh, maar jammer dat het uh, net niet is gelukt. Ben jij trouwens zoveel beter geworden dan vorig jaar? Want ook toen heb je goede resultaten gehaald. Hè? De Tour de Lens, Ronde van Engeland, uh, het optreden op het WK in Melbourne. Maar ben jij beter geworden? Uh, nou ja, ik heb uh, vooral een uh, hele goede, goede winter gedraaid. En, uh, en ik uh, denk ook uh, vorige zomer een redelijk uh, zware uh, programma gereden. En ik denk dat dat nou zijn uh, vrucht uh, af werd. Hoe zie jij jouw toekomst trouwens? Wat ben jij voor een soort renner? Ben je, zul je toch een soort aanvaller blijven of ben jij straks ook echt een klassementsrenner? Uh, nou, mijn doel is wel uh, echt om uh, klassement te gaan rijden. En als afgelopen uh, Middellandse Zee werd ik ook derde eindklassement. In de Ronde van Moersia werd ik nog vierde het eindklassement. En ik merk ook uh, vooral hier na, na, na dat de koers uh, langer wordt en uh, meer dagen... dat ik uh, elke dag eigenlijk wel een uh, heel goed uh, niveau blijf uh, behouden... En ik heb ook een redelijk uh, goede tijdrit in de benen. Dus dat is de ideale combinatie om, uh, voor het ronde werk. Ja, dan heeft de ploegleiding je al min of meer aangewezen voor de Tour dit jaar. Hè? Dat gaat je debuut daar worden. Wat verwacht je daarvan? Uh, ja, de Tour, uh, de, daar ga ik natuurlijk nog niet gelijk voor een uh, eindklassement. Uh, de planning is een beetje als ik ga rijden... om daar een paar etappes uit te gaan pikken... en te kijken hoe ver ik uh, daarin kan eindigen. Heb jij het gevoel dat de druk nou wel een beetje toeneemt? Dat mensen nou ook meer van jou gaan verwachten? Uh, nou ja, de druk wordt natuurlijk wel wat meer. Ik rij hier heel goed. Ik rij gewoon met de toppers mee naar boven. Een hoger niveau uh, dan, uh, dan uh, Tireno qua wedstrijden bestaat eigenlijk niet. Uh, de druk uh, wordt natuurlijk wel iets hoger. Maar uh, ik blijf gewoon een beetje mezelf. Uh, gewoon rustig en uh, kijken kijk wat schip strandt. Zeg Wout, waarom rij jij eigenlijk bij Vakant Soleil en niet bij Rabobank? Uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, een beetje simpel. Uh, ik rij al... Uh, de eerste drie jaar als blofter en dan red ik al uh, voor Daan Luijksen uh, in de ploeg. En uh, daarna uh, uh, ja, werd het dan voor Leij en toen uh, kon ik de overstap mee maken. En uh, ja, daardoor rijd ik denk uh, niet bij Rabobank maar uh, bij voor Kanselij. Je grootste droom voor de toekomst? Toch een overwinning in die Tour? Uh, ja, dat is natuurlijk uh, een hele grote droom. Maar als dat gaat lukken, dat zal natuurlijk echt heel heel lastig worden. maar. Uh, als ik in de toekomst uh, top 10 uh, kan rijden, daar uh, zou ik ook heel blij mee zijn. Maar eerste dag van morgen, de tijdrit in de Tireno, wat verwacht je daarvan? Uh, ja, dat is een beetje afwacht. Uh, ik heb geen hele slechte tijdrit. Uh, vorig jaar werd ik in de Ronde van Zwitserland in de afsluitende tijdrit in de negende voor uh, Armstrong en uh, Stijn de Volder. En nog wat uh, grotere namen. Uh, ja, de... In Moersia red ik ook een redelijke tijdrit, dus het gaat, uh, het gaat weer iets beter. Dus ik ga gewoon morgen weer alles geven. En, uh, dan kijk ik uh, waar we eindigen. U blijft je volgen, Wout. Morgen in de Tireno en natuurlijk op weg naar de Tour. Bedankt. Ja, graag gedaan, hè. En dan gaan we verder met Shortrek. Hij was namelijk met afstand de beste Nederlandse man op het WK. Dan hebben we het over Niels Kerstholdt. Hij is al jaren actief in de sport, maar nu lijkt hij in de vorm van zijn leven. In Sheffield reed hij tussen de grote namen de finale van de 500 meter. En in het algemeen klassement eindigde hij in de top 10. Toch twijfelt Kerstholdt over zijn sportieve toekomst. Dat is opmerkelijk, want met zijn klassering was hij in Sheffield de beste Europeaan. Ja, beste Europeaan. Ja, dat dat moet je op het EK doen, hè? niet op een WK. Op een WK moet je best van de wereld zijn. Maar het is dat toch wel aardig als je tussen dat rijtje Korea, Canada, China ineens de Nederlander tegenkomt. Ja, dat is wel leuk. Dus uh, ja, ik mag ook niet klagen. Ik ben ook, ik ben ook wel tevreden met uh, hoe ik rij. Uh, ik zit er telkens heel dichtbij. Bij. En uh, als je kijkt naar de jaren hiervoor, dan was het altijd van, uh, haal ik wel die kwartfinale. Weet je wel? Of misschien een keertje ooit die halve finale. Maar nu is het gewoon... Dat is gewoon normaal aan het worden en ik ga elke keer weer voor die finales. En nou ja, hopelijk volgend jaar of misschien wel in Sochi, gewoon elke keer finales en, en gaan voor die gouden medaille. En je geeft het zelf al aan, want je was een beetje aan het twijfelen. Hè? Moet ik nou doorgaan of niet? Ja, weet je wat het is? Tien jaar lang topsport, dat is ook tien jaar lang je, je studie verprutsen. En uh, ik heb onderhand een beetje een studieschuld, want uh, ik heb niet altijd een aanstatus gehad. Ik moet een studie afmaken, ik wil hierna ook wat anders doen. En je merkt ook na al die jaren, elke keer die, die kwart finales rijden en niet verder komen, raakte ik ook een beetje opgebrand. Weet je elke keer weer opladen voor diezelfde wedstrijden. Dus ik dacht van, uh, misschien is het goed om er even tussenuit te gaan of helemaal te stoppen. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou voor die studie gaan? Dus iets ga ik uh, na, uh, na dit WK met Jeroen uitgebreid over praten. Hoe ik, uh, wat ik kan doen om, om dan op, misschien in Sochi nog één keer te vlammen. Of uh, ja, in hoeverre ik gas terug moet nemen, ook voor een studie. Ja. Maar dat is, ja, dat is iets voor een afloop. Nee precies, maar als je kijkt waar je nu staat. Is dat wel de bevestiging die je zocht? van ja Ik heb er nog wel wat te zoeken. Dat geeft wel weer extra motivatie. Juist die motivatie die ik nodig had... Uh, om voor elke World Cup op te kunnen laden. En dat lukt nu weer steeds makkelijker. Dus dat zou, dan zou je inderdaad weer kunnen zeggen, well, gewoon weer volle bak doorgaan. Maar misschien is het toch even slim om eventjes gas terug te nemen. Die Spelen die zijn over drie jaar. Uh, ik weet niet zeker of ik daar sta, ja of nee, of ik nog zo lang doorga. doorga. Maar... Uh, om dat te halen moet, ja, weet ik niet of het slim is om drie jaar volle bak door te gaan. Dus dat, ja, dat is iets, uh, daar moeten we het gewoon over hebben. Ja precies, want jullie zijn natuurlijk ook met die relayploeg een uh, traject ingestapt hè? met z'n vierden. Inderdaad. En uh, nou, begin van dit jaar werd Jeroen ook uh, coach. Dus ik dacht van ja, ik kan nu in, als na, in een na-olympisch jaar kan ik even gas terugnemen. En, uh, maar ja, toen werd Jeroen coach. En toen we, zaten we van ja, laten we het nou even goed proberen weet je wel. Laten we er met z'n allen even induiken. En je ziet wat eruit komt, dat wij gewoon constant kanshebbers zijn voor die medailles in de relay. Maar dus ook individueel dat we elke keer die finales kunnen halen. Ja, ik, ik wilde eigenlijk dan niet dat jaar, dit jaar, dit eerste jaar van Jeroen als een jaar uh, beschouwen waar ik dan eventjes niks doe. En eigenlijk kom het jaar ook niet, want we worden met die relay steeds sterker. Maar ja, dat ja, is een beetje keuzes maken. Het, uh, daar komt het op neer. Het is een beetje lastig kiezen tussen ofwel voor jezelf gaan ofwel voor het teambelang. Nee, want het is ook het beste in het teambelang, denk ik. Als ik uh, mentaal zo goed mogelijk opgeladen ben voor elke training en altijd volle bak mee kan doen. En uh, als je die prikkel een beetje kwijtraakt, dan moet je wel uh, bij jezelf te raden gaan van hoe ga ik dat weer uh, goed krijgen. Om, want dat is ook het beste voor het team. Ze willen de beste Niels hebben over drie jaar. Maar ja, wil je die beste Niels hebben, dan, uh, ja, dan, dan moet ik misschien even, misschien even een jaartje ietsjes, uh, ietsjes rustiger aan doen. Dat zijn Niels Kersthold, de Short Tracker tegen Edwin Cornelissen. Even if I am in love with you, all this to say what's good to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprint on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it lately.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 Oh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 Het blijft na al die jaren toch nog altijd een mooi liedje... Marlena on the Wall van Suzanne Vega. Henk Wisman is per direct ontslagen bij 1 divisieclub FC Almere City. De club staat op de laatste plaats in de 1 divisie. Edwin van Ankeren is tot vrijdag interim trainer. Die dag hoopt de club een nieuwe trainer te presenteren. En Theo Bos is trainer af bij Polonia Warschau. Bos werkte na zijn ontslag bij Vitesse drie maanden bij de Poolse club. De slechte resultaten waren aanleiding om hem te ontslaan. En Peter Bos, de trainer van Herakles, heeft van de aanklager betaalde voetbal een schikkingsvoorstel van één wedstrijdschorsing gekregen. Hij werd zaterdag in de wedstrijd tegen Excelsior naar de tribune gestuurd. Bos is tegen de straf in beroep gegaan. Daan Bovenberg, de Excelsior verdediger, die in dezelfde wedstrijd rood kreeg, kreeg ook één wedstrijdschorsing als voorstel. Hij is daar wel mee akkoord gegaan. En doelman Sander Bosker blijft nog een seizoen bij FC Twente. De 40-jarige doelman bereikt een akkoord om er nog een jaartje aan te plakken. En blijft tot medio volgend jaar dus verbonden aan de club. De Nederlandse Oranjevrouwen moeten het in het EK kwalificatie opnemen tegen Engeland, Slovenië, Servië en Kroatië. De winnaars plaatsen zich voor het EK van 2013 in Zweden. En de voormalig Duits international Jens Lehmann zet zijn voetbalcarrière voort. Hij keert terug bij Arsenal waar hij tot aan het eind van het seizoen als tweede doelman de blessureproblemen van de keepers gaat oplossen. Slatan Ibrahimovic van de Italiaanse koploper AC Milan moet op 3 april de kraker in de Serie A tegen Stadgenoot en nummer 2 Inter missen. Hij is door de terugcommissie van de Italiaanse bond voor drie wedstrijden geschorst. Hij kreeg gisteren rood in de wedstrijd tegen Bari. Milan kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. En dan hebben we toch nog één nagekomen berichtje. We hadden het even over het hoofd gezien. In de Jupiter League is er vanavond nog één wedstrijd gespeeld. Eindhoven tegen AGO-VV eindigde in 0-1. En dat was echt dan het voetbal voor vanavond. Maar we gaan natuurlijk ook praten over Champions League voetbal morgen en woensdag op Radio 1. Met morgen de wedstrijden Manchester United Olympique Marseille en Bayern München tegen Inter. Het eerste duel in Milaan won Bayern met 1-0. Morgen dus de return. Vandaag gaven zowel Bayern als Inter een persconferentie. Met bij Inter achter de tafel Wesley Sneijder. Hij acht Inter nog niet kansloos voor het duel van morgen. Well, of course you have to believe in the victory. Um, this game it's about 180 minutes. We just play 90 minutes. We lost 1-0 at home, but we played well and uh, we created some chances. So. Tomorrow is, is the, the other 90 minutes and we have to go for it. We believe in it and we will see tomorrow. Nou, ze geloven dat dus in daarbij Inter. Ook Louis van Gaal beseft dat Bayern er nog lang niet is. Als ja. we winnen, dan is dat een groot feiertag. Dan slagen we de Europameister. En dat gebeurt niet zo einfach. Dan is het voor mij, maar ook voor mijn spelers... maar ook voor mijn verrein en ook voor mijn presschef... is het zijn feiertag. Ja, zo is dat in deze voetbalweld. Nou, Louie van Gaal, dus als je de Champions League winnaar verslaat, dan is het gewoon een feestdag voor van Gaal. Zijn spelers, de club en de Perschef. Het wordt morgen in elk geval een ontmoeting tussen bekende. Snijder kijkt er al naar uit om van Gaal en Robben weer te treffen. Hij worked with Van Gaal in, in, in Ajax. En uh, of course met with, uh, with Robben uh, still at the national team en in de past in, in Madrid. Uh, they are good persons. They... Especially Robin. I, I know Robben, ik well hem heel goed, with ik hem twee jaar in Madrid spelen. En. Ja, volgende week everything is alles anders, want we elkaar uh, in de the, the nationale team Op we zijn we that moment we teammates, maar morgen zijn we niet teammates. Dus. Ik wil hem. Nou, volgende week spelen Robben en Snyder dus weer samen in Oranje, maar morgenavond willen ze elkaar verslaan. We gaan erover verder praten met Martin Vriesema, Onze collega, hij is al in München. Martin, goedenavond. Goedenavond, Geel. Wat voor indruk kreeg je van Van Gaal? Ja, hij was, uh, hij was uh, wel redelijk ontspannen. En, uh, hij ging er dus goed voor zitten. Het was wel mooi om te zien. Uh, Zo'n persconferentie begint dan. Hè, een zaal vol internationale pers. Je telt dan zo uh, meer dan uh, 30 camera's. En uh, de persconferentie begon met Mario Gomez, de spits van Bayern München. En het mooie was dat Van Gaal, die uh, ging gewoon uh, achter in de zaal zitten. En uh, ging dus eigenlijk tussen de journalisten zitten. En uh, nou ja, dat, dat werd natuurlijk gesignaleerd en dat, dat vond men aanvankelijk wel een beetje vreemd. Maar goed, Gomez die ging gewoon zijn verhaal vertellen. En op een gegeven moment was er ook een journalist die dat ging benoemen. Dus die vroeg aan Gomez van, goh, uh, Mario, is dat niet een beetje vreemd? Jij doet nu hier je verhaal en uh, je trainer zit notabene mee te luisteren. En nou ja, Gomes die zei van, nou goed, het maakt me niet zoveel uit, ik zeg gewoon wat ik wil zeggen. En uh, ik denk niet dat, uh, dat mijn trainer mij vragen gaat stellen. Nou, dat moet je nou juist uh, niet bij Van Gaal zeggen. Dus die wilde prompt een microfoon. En die uh, stelde hem dus ook een vraag. Beste Mario, wanneer ben jij van plan om te gaan scoren morgen? Nou ja, je begrijpt dat dat... Dat zorgt er wel voor enige hilariteit in de zaal. En, en het zegt ook wel iets over ja, kennelijk de sfeer. Uh, en en ja, dat hij toch wel redelijk uh, ontspannen uh, de wedstrijd tegemoet gaat, uh, Louis van Gaal. Ja, het zal ongetwijfeld in de ogen van Van Gaal de beste vraag van de avond zijn geweest. <laughs> zeker, zeker. Ja. En, uh, je begrijpt dat. Uh, nou goed, uh, daarna ging hij uh, vervolgens uh, zelf uh, zitten. En wat wij als journalist natuurlijk nog wel interessant vonden. was een, een uitspraak van Reberie in beeld. Uh, die, uh, die heeft gezegd uh, dat als vuur van Gaal had ons bevleugeld. Ze wonnen afgelopen weekend met 6-0 van Huisvouw. En uh, nou ja, verschillende spelers hebben gezegd... wij willen van Gaal een, een, een goed afscheid geven. Maar Rebri, die, uh, die, die draaide dat dus min of meer om. Die zegt, uh, er is een bepaalde last van onze schouders gevallen. Nu we weten... Dat hij weggaat. Dus dat was natuurlijk best een kritische opmerking. En uh, nou ja, die vraag kreeg Van Gaal natuurlijk uh, van, van mijn Duitse collega's uh, voorgelegd. Ja, en toen was hij toch licht kribbig en dat, dat, deed hij, uh, dat deed hij af. Door gewoon te zeggen van ja, daar moet je mij niet mee, uh, mee lastigvallen. Dat, uh, als je wilt weten hoe dat zit, ja, dan moet je gewoon bij Ribérie zijn. Dan moet je dat Ribérie vragen. Nou, we hoorden het verhaal trouwens al zeggen dat, wel dan, hè, dat het lastig wordt. Uh, Robin en Schweinsteiger zien Bayern de kwartfinale bereiken. Maar op grond waarvan zijn zij eigenlijk zo zelfverzekerd? Ja, nou goed. Kijk, het interessante is dat Bayern heeft natuurlijk een slechte fase achter de rug Maar uh, nou ja, afgelopen weekend die, die wedstrijd tegen HSV... en die hebben ze dan toch zeer overtuigend met 6-0 gewonnen. Robert Robin die plotseling weer heel lekker draaide... En dat geeft natuurlijk wel zelfvertrouwen. Ik moet wel zeggen, ook nu hier vanavond nog weer op de Duitse televisie, uh, waarbij men dan nog, nog weer eens terugkijkt naar het weekend, zoals we dat ook wel in Nederland doen. Uh, dan wordt toch ook wel op de zwakte van HSV uh, gewezen. Dat daar toch ook van alles los was. En uh, een trainer die meteen ons is ontslagen. Dus het verhaal ligt misschien wel iets genuanceerder. Maar uh, uh, ja, dat, dat voor het zelfvertrouwen is dat natuurlijk toch wel goed geweest bij Bayern. En ja, ze hebben natuurlijk die voorsprong meegenomen vanuit Milaan. Dus dat moet in principe natuurlijk lekker voetballen. Maar goed, het ziet er niet naar uit dat Inter zich echt heel gemakkelijk naar de slagbank laat leiden. Want ik bedoel, ze zijn slim genoeg daar in Italië. Ja, absoluut. Het, het is een heerlijk cliché. Maar Italiaanse ploegen staan er als ze er moeten staan. Eh, ze zijn natuurlijk de titelverdediger. Dus die zullen er alles aan doen om, eh, om, eh, om, om, om een uitschakeling te voorkomen. Dus staat wat dat betreft veel op het spel. Ik moet ook zeggen, Snijder, als je hem vanavond... Eh, Zag op de training. We mochten weliswaar maar een kwartiertje. mag je er dan bij zijn, hè? dan moet je tegenwoordig weer weg. Heel vervelend allemaal. Maar in dat kwartiertje maakt ook een hele frisse, frisse indruk. Is gretig. En uh, ja, dat wordt gewoon een hele interessante clash morgen. En, en, en ik moet het allemaal nog zien, inderdaad, ook voor Bayern. Want uh, nou ja, wat je zegt, uh, Inter, uh, laat dit niet zomaar gebeuren. Nou, ja, tot slot nog even terug naar verhaal. Uh, moet hij het vooral van de vleugels hebben? Van Ribéry en natuurlijk van Arjen Robben? Ja, dat, dat, dat, dat lijkt me wel. Uh, dat zijn toch de mannen die uh, iets schiks kunnen doen. Die een wedstrijd kunnen openbreken. En uh, gezien het feit natuurlijk dat Inter zal moeten voetballen morgen. Die moeten komen. Ja, en dan loeren op de counter met die twee snelle mensen. Uh, in die zin lijkt mij dat een scenario... Uh, ja, dat, dat, dat moet Bayern liggen. Dat heb je ook gezien uh, in die wedstrijden verloren. Op het moment dat Bayern het spel moest maken toen tegen Dortmund en in de beker tegen Schalke. Ja, dat vonden ze lastig. Maar een beetje afwachten en dan loeren met die, met die mensen op de zijkanten. Ja, dan, uh, dat lijkt me inderdaad wel het wapen. Het wordt in elk geval een mooie clash uh, daar morgenavond vanaf kwart van negen in die Allianz Arena in München. Martin Vriesema, bedankt. Graag gedaan. uit het noordwesten van de Verenigde Staten. De Decemberists heten ze. En dit nummer heette Down by the Water. Ophef in Barcelona. En dan niet over het spel van de plaatselijke FC... want dat is om de vingers bij af te likken. Nee, het gaat allemaal over een radio-uitzending... van de Madrileense zender Cadena Cope, waarin de Catalaanse club Barcelona dus... door een journalist in verband gebracht wordt met dopingpraktijken. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Giel. Uh, onze correspondent in Barcelona. Wat is er precies aan de hand? Ja, nou, het was het programma gisteravond. Zeg maar de, de, de, soort de langste lijn van, van koppen. Dat wordt hier tussen twaalf uur middernacht en 2 uur s'nachts uitgezonden. Dan luisteren nog altijd meer dan 1 miljoen mensen naar zo'n programma. En uh, zeg maar, de presentator, Alcala, dat, uh, ja, dat, dat is een man die enorm intieme contacten met, met Real Madrid heeft. Uh, zeg maar, een soort uh, Jack van Gelder en Ajax. Nou, dan moet je je voorstellen, aan die Alcala met, met Real Madrid. En die schijnt dus van mensen bij Real gehoord te hebben uh, dat ze de Spaanse bond hebben gevraagd. Om scherpere dopingcontroles in het voetbal. Tot daar alles oké, okay, dat kan gebeuren. Um, Real zou gezegd hebben, ja die dopingcontroles van nu die stellen verder niets voor. Uh, maar daarna gaat het gesprek door, ook met genodigden in de studio. En zegt die presentator, uh, en dat komt dus van Real Madrid uiteindelijk... ...van uh, dat vooral ploegen als Barcelona en, en Valencia toch wel met uh, ja, en vreemde dingen bezig zijn... ...dat uh, daar doping uh, eigenlijk heel gewoon is in de kleedkamer. Dat Valencia bijvoorbeeld twee kampioenschappen tien jaar geleden won... Uh, terwijl dokter Eufelmiano Fuentes, die we nog van de, de Operatie Puerto kennen in de wielrennen, uh, die zou daar uh, geholpen hebben. En Barcelona ook, uh, zei de presentator, uh, die neemt uh, na een wedstrijd direct uh, hele vreemde drankjes tot zich. Dat zijn een soort milkshakes hm. uh, met allemaal vitamines en koolhydraten volgens Barcelona. En uh, dat zou al heel verdacht zijn, en daardoor zou Real Madrid die, die strengere controles willen hebben. Zeg, en zijn ze meteen met namen gekomen en met bewijzen? Of? Ja, nou, bewijs is, uh, is heel erg moeilijk Natuurlijk, Dit is gewoon een verhaal uh, wat gaat, maar je slingert in de lucht en kijk, Barcelona op het veld is onaantastbaar. En, en zo is vandaag een beetje gereageerd, er wordt op andere manieren naar, uh, naar gezocht. Uh, ze kwamen over die drankjes en dat, dat, ja, dat is op zich wel een bijzonder verhaal omdat Barcelona na een wedstrijd al jarenlang uh, zo'n zo drankje na een wedstrijd neemt. Maar dat is begonnen in uh, de jaren dat Louis van Gaal hier trainer was. En, en José Mourinho zijn assistent. Nou Mourinho is nu de trainer van Real Madrid. Weet dus wat Barcelona eigenlijk al tien jaar uh, na een wedstrijd tot zich neemt. Dat is niet veranderd. Dus ja, dat het nu daarom zou gaan. Uh, dat, uh, dat is heel vreemd. Nee, zeg, Hebben de spelers nog gereageerd van Barcelona? Want ja, die worden natuurlijk ook wel enigszins in hun eer aangetast. Ja. Vandaag alleen Girus vrij, maar Girain Piquet, de verdediger. Die presenteerde een modemerk. En uh, die zei van uh, degene die zeggen dat, uh, dat, dat wij met doping bezig zouden zijn, die zijn met uh, vuur aan het spelen. Uh, dit is uh, echt, hij zegt: Ik ben in de kleedkamer elke dag. Ik weet wat wij drinken, wat wij eten, et cetera. Dit is, uh, is absoluut onzin. En ook Barcelona zelf kwam gelijk vanochtend al met een officieel communiqué: uh, dat, uh, dat de club verontwaardigd is over, over wat er gisteravond uh, gezegd is. Ja. Dat ze stappen zullen overwegen tegen die radiozender En dat je niet zomaar de, de, de goede naam van deze club uh, kwam smeuren door, door dit soort verhalen de, de eter in te gooien. Ja, aan de ene kant, je gaf het al een beetje aan. Het is het radiostation dat nogal op de hand is van Real Madrid. Het past ook wel een beetje in die tweestrijd, hè? want het gaat veel verder dan bij ons. Ja, het, het is voortdurend. Het is, het is een beetje toch wel Mourinho die er allemaal heeft aangestuurd, die, die echt elke, na elke wedstrijd zich weer beklaagt over, uh, over de scheidsrechters, over het uh, programma, dat er helemaal minder rust zou hebben tussen de wedstrijden. Het is een beetje, ja, uh, mensen zijn toch wel verrast, het een beetje het, het imago van de slechte verliezer hier te toonspreiden. Ze staan op vijf punten achterstand van Barcelona. Het is moeilijk om kampioen te worden, maar om dan allemaal dit soort, uh, dit soort middelen aan te grijpen. Maar dus, er moet op een of andere manier blijkt uh, geprobeerd worden om, om Barcelona uit, uh, uit evenwicht te brengen. En dan kun je heel erg ver gaan en dan kun je zelfs de, de, de media gebruiken. weet je nog twee weken geleden een sportkrant die uh, een, een zogenaamde buitenspeldoelpunt van Barcelona fabriceerde. door in een graphic, in een foto, een, een verdediger weg te halen. zodat de doelpuntmaker werkelijk buitenspel stond. Ja, zover proberen ze allemaal te gaan nu. Zeggen ze het nou wachten op een reactie vanuit uh, de pers in Barcelona? Ik bedoel, jij zit dicht bij het vuur? Nou ja, het wordt een beetje Barcelona geprobeerd. Behalve dat communiqué, is allemaal wel, wel rustig op. Gisteravond, na de wedstrijd tegen Sevilla, speelden ze gelijk. En er werd een doelpunt afgekeurd. En bij Barcelona is het uh, uh, is het thema van nou, we zullen ons niet beklagen over de scheidsrechten. Niet beklagen over de tegenstander. We gaan gewoon proberen zo op deze manier kampioen te worden. Maar uh, ja, het wordt zo ra Dat radiostation was al lang niet populair in, in Barcelona. Nee. Dat zal nu nog minder zijn. Wat gaan die doen trouwens? Dat radiostation. Komen die nog met een verklaring? Ja, toevallig een, een half uurtje geleden hebben ze officiële excuses aangeboden, ook via een communiqué, uh, dat zij goede informatie hadden dat Real Madrid om die uh, sterkere, scherpere dopingcontroles had, had gevraagd. Dat wilden ze hun, hun luisteraars graag laten weten, maar dat ze op geen enkel moment de naam van Barcelona en Valencia hadden willen bezoedelen en uh, daarvoor hun excuses... Nou, oké, okay. we gaan het uh, meemaken hoe dat af gaat lopen. Het in winkels was dat vanuit uh, Barcelona. Dat was het einde van Langs Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 Op het hoogtepunt van zijn roem neemt een van de grootste sterren ter wereld... een dramatisch besluit. Vaslav, een roman die recht je hart danst. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van de Matresse lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van de Matresse, een indrukwekkend historisch-psychologisch boek. Nu verkrijgbaar in de boekhandel.